Vier Nederlandse zwemmers hebben zich op het WK in Shanghai geplaatst voor de halve finales. Marleen Veldhuis en Ranobi Kramubi, Jojo deden dat op de 50 meter vrije slag. Monique Nijhuis op de 50 meter schoolslag en Bastiaan Leijsen op de 50 meter rustslag. Al die halve finales worden later vandaag gezwommen. Het weer bewolkt met in het oosten wat regen en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS. -shot. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan geen files. Er zijn wel aangekondigd de snelheidscontroles op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Knopendwatergaasmeer en Muiden. Op de A12 Utrecht Duitse grens tussen Arnhem en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort en z zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, Koebab leeft. Ik wil polen! Nee, We gaan polen! Nee, nee, wacht nog even. We gaan niet polen, zeg. Het is nog veel te vroeg om in die bal te lopen. Ja, het verstond, ik wil polen. Nou, er is er weer één minder. Ja, klopt ja. Oh ja, maar hij ziet helemaal uitgeschakeld, hè? Nee, ik vond dat zo grappig. Dus aan alle kanten is het gefilmd. Ja. En uh, ze hebben de pool hebben ze opgeruimd. En de Noordpool hebben ze hem uh, Voor verbannen. Voor bannen. En dan hebben ze het afgezet met geel lint. En dan staan er weer vier, vijf van die mannen in die witte pakken. Die zijn de hele dag weer bezig. Het is toch duidelijk wat er geweest is? Wat er gebeurd is, moeten ze het weer gaan onderzoeken? Ja, ja. ja, ja kijk, anders krijg je straks weer dat, uh, dat het dan een papieren tijger wordt. He, ze zeggen dat toch ook wel eens van een vormfout. Oh Als ja. ze niet alles onderzocht hebben ja, voor uh, duizenden euro's. Ja. Ja, het is wel jammer. Het is zonde van de tijd soms ook. Ik denk, steek die tijden er wel eens anders in. Maar goed, we hebben het ook over die man die opgepakt is in Schiphol. Mocht je even helemaal Nee, Eindhoven Airport. Oh, heb ik dat echt? Oh ja, Eindhoven Die medewerker van de Marie die heeft dus iemand neergeschoten toen hij werd bedreigd met een mes. Ik vind het niet helemaal 50-50, hè? Nee. Ik bedoel, als iemand met een mes dreigt, moet je gewoon met een mes terugdreigen. Niet gelijk weer het pistool pakken. Wel een beetje laf om op zijn afstand eerst tien keer in de lucht te schieten. Nou ja, dat is wel een goede waarde. 1. Oh. Ik sta altijd tot drie, hè? Anders schiet ik. Dit is echt heel veel hoor. Tien keer in de lucht schieten. Dat is gewoon niet echt zomaar. En toch het mes niet laten vallen, eigenwijs. Nee. eigenwijs ja. nou, hij was een beetje in de war en hij wilde terug naar Polen. Nou, daar zijn we hartstikke blij mee dat hij dat. Eh, ja, ook... Ga maar. Ga maar. Ik bedoel. Uh... Ja, ik vind ja. het niet echt heel slim. Zo gezegd, geen bommetje! Nee, dat had hij niet bij zich. Had een mes bij zich. Het is uh, Toenbank Radio. Welkom bij het radioprogramma. En, uh, alleen maar serieuze onderwerpen hebben wij in dit radioprogramma. Om maar even duidelijk te zijn. En natuurlijk, uh, afgelopen week weer hoopten we ons iets over. Anders uh, Breivnik. Breivnik, nee, hoor heet ik, uh, be ik ben best achter gewoon helemaal vergeten. De, de gekke Noor. De niet de gekke Paul, maar de gekke Noor. Oh ja, Breivik of zo. Heet Bre Bre Breiv Breiv Breiv ja. Breivik. Breivik. Ja, Breivik. De is... Drijvik was het. Ja. Dat ja. is, ik vond, ik vond de brug nogal uh, luguber. Drijf ik? Ja, ik drijf maar, nog. Maar merk je, het, het, het lijkt wel zo te zijn, alsof het alweer bijna vergeten wordt. En dat vind ik wel erg. Het is een week, nou... En ik moet wel zeggen, ik heb ook op mijn donder gekregen. Want ja? ik uh, had geschreven bij Facebook van uh, toch wel erg Amy Winehouse. En uh, seks, drugs en rock'n'roll, rock dit leidde toch tot de dood. En uh, ja, ik was even van, hè? En toen kreeg ik, dus ik werd gewoon op mijn nummer gezet door mijn neef. Ja, maar in Polen is het wel veel... Of in Polen... In in, uh, in Noorwegen. In Oslo. Is dus ja. het wel allemaal veel erger hè. En ik van ja, dat is ook eigenlijk ook weer zo. I mean, Zij anders. deed het nog een beetje zelf. Ja, ja, een beetje zelf. Maar het is wel raar dat ze, omdat ze van de drank is afgebleven, dat ze daardoor is doodgaan. Uh, cold turkey is er uh, aan het doen geweest. Of is, ja, is het, cold ja, turkey ja, gedaan? Het kan ook zijn dat je er lever van knapt of zo. Ik weet het ook niet. 27 zag eruit ja. als 35. Dat kan ik je wel vertellen. Ja. Mijn god oud-hoofdje had zo. Net ja. als ik, hè? Net als ik. Nee, nee, die oud-stand is zonde. Hij ja. ziet er zo jonge uit, zeg. Oh, op. 53. Ja, ik, ik ga wel motto in. Those dancing days, I'll be yours, echt uit vervlogen Voor oh, alle dingen stoort me echt. Ja, dat snap ik allemaal wel, dat kan, niet zo aan, kan me niet zo zoveel schelen. Kunnen jullie mevrouw niet eens een keertje, hoe noemen we dat? Nou? Even wat, eventjes wat wat de vet de... geven, even, even een uitbrander geven. Een uitbrander ja, geven, dames ja, en heren. Ja, ja. ja, ja. nou, ik weet ja, er een beetje dat... met een uitbrander. Het gaat ja? meestal echt uh, net wel nee, voor de schede. maar ik bedoel, dat zingen, dat maken we zelf wel uit natuurlijk. Ja. Maar ik zei dat van de week, dus tegen een puber van, uh, heb, ik heb hem uitbrander gegeven. Nou, ik echt zo van, wat is dat? Oh, is dat al zover dat mensen dat niet weten? Dat wezen ze niet. En wat ik ook hoorde van iemand anders: ze gingen dus de spullen halen bij het reisbureau. En toen zegt die vrouw bij het reisbureau: Kom je de reisbescheiden halen? Reisbescheiden? Geen idee. Maar ja, dat zijn dus gewoon je reispapieren. De reisbescheiden. Reisbescheiden. Het zijn ja, mooie dat Het zijn woorden die nooit meer gebruikt ja, worden. Ja, het is vandaag uh, Zwarte Zaterdag. The end is near. Hou ja, op, zeg. Nee, het betekent dat je met z'n allen in de file gaat staan. En uh, vakantie gaat vieren. Ja, dat ja, zijn Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Ik denk dat je. Ze staan nu, als het goed is, al. Uh, oh, Ik ga dat even opzoeken, joh. Dat vind ik wel leuk. Van de file-meldingen. Ik heb vanochtend niks van gemerkt, dus kan ik nu een klacht indienen bij uh, een of andere instantie dat het niet die, klopt. die paniek heeft gezaaid, waardoor ik dus vroeger naar Van Huis ben gegaan. Ik denk moet er rekening mee houden, want ja, ook dat, dat, dat weggetje tussen Alkmaar en Zandvoort, dat is voor de gedeeltes afgesloten en dan mag je met tachtig nou, dat staat helemaal vast. Dus ik met al die vakantiegangen staan, het nou, natuurlijk met de caravans achter elkaar, helemaal niks daarvan. Nou, dus dus ik kijk bij je... vijf in mijn bed uit gewoon. Slechte nacht gehad, druk om gemaakt. Want ik moet op tijd komen. Want ik heb natuurlijk ook een paar keer zware gesprekken gehad met de programmaleider. Over dit programma: dat het er ook niet aan de maat is. En dat soort gevallen allemaal. En rommel en dit. En, en dan kom ik hier al veel te vroeg aan. Nou, klacht indienen vind ik gewoon. Ja, dat vind ik ook, ik vind ook... een paniek saai. Ja, maar hierdoor kan je natuurlijk ontzettend goed voorbereiden op dit programma natuurlijk. Ja, dat is wel waar. Ik heb echt helemaal ingelezen en ik weet het gewoon. Het is, ja, het gaat, het is niet zo... Uh... Well, it is wonderful. Nee, uh, no, not really, hè? Nee, het gaat niet zo goed in Amerika. Ja, dan moeten we moeten ons nog even over uh, uh, inlezen zo. Van hoe het daar nu uh, gesteld is. Want we zouden vannacht gaan stemmen. Ja, ze hebben een plan, hadden ze gesmeden. En uh, dat, dat sommigen hadden zo, die keken naar het plan en zeiden... Nou, dit is, dit is al doodgeboren al. Het is een doodgeboren kind, dit. En jawel, anderhalf uur later werd het alweer afge... Afgewimpeld zo van nee, dat gaan we niet doen. Het plan is er helemaal niet. Ze hadden het plafond weer verhoogd, maar uiteindelijk uh, toch weer niets. En uh, ja, Barack Obama. Ik vind wel dat hij eigenlijk nu ook eens die rijken een beetje belasting, extra last, belasting laat betalen. Want ja, het geld moet ergens vandaan komen. Maar echt. Ja. Ik, ik weet hoeveel we biljoen of zoiets, of triljard. Of, ja, maar of we zouden er ook over hebben? van uh, dan maar geen rente meer betalen op de staatsschuld. Maar ja, en dan, dan maak je inderdaad je land wel heel erg uh, ongeloofwaardig. Hè? En dan uh, krijg je dus een probleem dat je handel achteruit gaat en zo. Ja, wie gaat er dan geld lenen aan de staat als er geen, als er geen rente op komt, hey. ja, dus de man 6 miljoen zou ik zeggen, ja. Nee, dat is inderdaad, het is niet anders. Maar het grappige is wel, stel je voor dat ze nou vierd worden verklaard. Wat verandert er dan? Volgens mij gaat het leven gewoon door. Daar merk je helemaal niks van gewoon. Ik denk dat de gewone mensen niet al te veel van merken. Maar ik denk wel dat er sommige dingen niet meer uitgevoerd worden. Nee. Want inderdaad, wegwerkzaamheden. Ja, het zal moeten. Ja. Ja, ik bedoel, je kan dingen wel uitstellen. Dan gebeurt het twee jaar later. Maar ze doen het al zo, zo langzaam mogelijk. Uh, stukken weg en dat soort dingen. Ja, dan krijg je dus uh, krijg... dat je op de snelweg rijdt. en oh, ja, er was een groot gat. Ja, sorry, we hadden geen geld voor het uh, vervangen van het uh, wegdek. En dan krijg je, je zo'n idee zoals I, I'm a legend met uh, Will Smith. Dat heel hele Amerika ja. volgroeit met uh, afval en met ja. troep. Ja, ja, het, dat het, belangrijkste, is, het meer. belangrijkste is gewoon dat de riolering blijft werken. Ja. En het openbaar vervoer, dat de mensen wel van en na kunnen. Maar ze zullen misschien uh, vuil uh, ophalen, misschien wat, wat minder doen. Dat denk ik wel. Maar ja, uiteindelijk kom je kom er je toch, uh, toch weer tegen. Want uh, wat er nu gedaan is, schijnt, het, schijnt, het, schijnt natuurlijk wel het gunstigste te zijn. Hè? We zullen het afwachten. Ja. Jam heeft een uh, nieuwe single. En het grappige is, het lijkt heel veel op elkaar wat Jam gemaakt heeft. Maar als je goed luistert naar de dan denk je, oh, die snaren hebben we nog niet gehad. Nee, die snaar nou ook nog niet. Dan doen we die er ook bij. Dan klinkt dat toch net anders. Maar ook wel weer leuk. Heb Nederlands oh. beentje, dacht ik, Christel. Ik moet er nog steeds even op oh, Google, sorry. For you! En daar nou, voert trouwens nog nieuw van Jam. En Jam is ook iets Nederlands. En die heeft ooit mis, uh, muziek gemaakt voor reclamespot voor. Uh, de, ja, dat is uitzendbureau. Ja, dat uitzendbureau. Daar hebben ze muziek voor gemaakt. En daar zijn ze nog waanzinnig mee doorgebroken. Dat is altijd leuk. Het is Toebak op de radio. Nog een beetje grijsachtig uh, Zandvoort. Maar goed, we hebben alweer wat hele mooie dagen gehad. Dus. Uh... Het, het mag wel weer wat grijzig zijn en tenslotte ook weekend. Als het maar droog is, hè? Als het maar droog is, ja, precies. Ik, waar, waar ik eens echt scheidsziek van word, is dat. Uh, denk ik in mijn tuin: van... Hè, hè, alle planten zijn gelukkig uitgestorven en zo. En het staat nu gewoon weer kniehoog. Dat eh, ja? Ja. Oh ik heb gewoon ik heb er gewoon straattegels in gegooid achter in mijn tuin ja. en dat was vervelend. Is, begint, moest ik afgelopen week moest ik dan weer plantenbakken gaan halen verderop in Nederland. Dus ik heb ik ben zeven uur s'avonds ging ik weg en om elf uur s'avonds kwam ik terug met vier plantenbakken. Nou ja, ja dan ga je er niet zo ver van rijden. Ja, maar dit waren maar wel, wel design. Dat ze tegel weghalen. Ja, dat zou ook, ook kunnen. Maar nee, ze wilde in plantenbakken, groene plantenbakken van die dingen natuurlijk. Echt schreeuwend, normaal en nu voor een habbekrat op de kop. Ze natuurlijk. staan er gewoon op straat vaak van de gemeente? Ja, wat een goed idee, daar was ik lang niet op gekomen. Ja. ja, dat is... ah, dus zijn dat designen, hè? Moet allemaal zo goed komen, mogelijk, natuurlijk. Ja, ja, ja, dat is waar. Ja, hoewel, af en ja. toe in sommige gemeenten hangen toch wel wat dingen van designers, hoor. Maar, oh. goed, uh, ja, nee. Leuke berichtgevers, zoals andere, uh, dit. Ik geef even Jolande en Q. Zoals dit. Oh, leuke bericht. Ja, nou, jij had iets over... Uh, ja, dat is ook leuk. En, Maar ik had er nou wel iets leuks in. Afgetijgd. In de Amerikaanse plaats. Ceres heeft een 21-jarige man angstige momenten beleefd in de opening van een put, toen hij op zoek was naar zijn mobiele telefoon. Oh ja, dat heb ik gezien. Ja, na 40 minuten werd de man gevonden en uh, pas uren later werd hij bevrijd uit zijn wanneer de politie, politie, positie, en uh, hij heette Jared Medeiros, hij was onderweg naar een vriend, maar hij werd dus door vier mannen in elkaar geslagen en de daders pakten zijn mobiele telefoon af en gooiden die door een putdenksel het riool in. En het slachtoffer wachtte tot zijn belagers er vandoor waren. En hij trok de deksel opzij en ging op zoek naar zijn telefoon om de politie te kunnen bellen. Ja, ondertussen zat hij gewoon uren vast in die put. <lacht> ja dat is toch wel verschrikkelijk Valt er nog wat te lachen hè? Ja, ja, ja ik dacht het wel zeg want ik heb het ook gezien het is echt het is heel bizar uh, Amerikaanse uh, uh, hoe noem je het maakte daar een verslag van en een presentatrice, die was echt op de plek hè op de plek waar het allemaal gebeurde ja, maar ook als je die foto ziet je ziet alleen die benen ja er dan dan nog die benen eruit maar uiteindelijk uh, ging ze dus echt de putdeksel echt verwijderen en ze zegt van nou maar hoe deed hij dat dan dus op een gegeven moment deed ze de arm erin en nog een arm erin en het hoofd erin en ze zegt oh op deze manier en ze kwam redelijk ver in de, in de put kwam ze ook. en toen later had ze die man ook echt Naast hem staan op dat filmpje. En die was toch flink aan de maat dat hij nog zover gekomen is in dat gat? Ja, dat vond ik echt wel wonderlijk. Hij was malig. gewoon slank. Nee, die, die man. man was is niet zo slank. Nee. nee. En daarom kwam hij er niet zo makkelijk uit, nee. natuurlijk. Zij had er zeker in gekund die Pris want die was echt broodmaker. Dat was die ja. een heel klein wijfje was, dat zie ik nu. Want ik heb inderdaad een heel stuk van het artikel niet gelezen. Nee. Ze was pas zesde jaar die dame die dat uh, allemaal opnam. Ja, oké. Okay. Dus uh, van daar. Nou grappige berichten Ik heb ook nog wel een bericht Als we toch helemaal in, uh, onder de grond gaan Een wild feestje in de Parijse catacomben kat Is uh, voor drie Franse jongeren uitgelopen Op een nachtmerrie Want ze waren namelijk ondergrondse zijn gangenstelsel ingekropen in Parijs ja. En uh, ze hadden het aan een leuk feestje En gezellige zomer ze het een gegevend, uh, drietal is Polos geraakt. Uh, uiteindelijk zijn heel veel, jongens aan zoek, uh, heel veel jongeren aan het zoeken gegaan naar uh, die drie die weg, weg, weg waren. Na twee dagen hadden ze Ja, dat is toch niet helemaal, uh, helemaal oké. Okay, dus hebben ze de politie ingeschakeld, die ze ook gaan zoeken. En uiteindelijk met 35 man hebben ze ze weten te traceren. Hadden, uiteindelijk hadden ze met de ze op de muren geschreven: uh, We zijn verdwaald en we lopen in zuidelijke richting. Oké. Okay. Dat is wel een idee natuurlijk. Maar, maar als je nou zo'n de... lichtgevende filtriff hebt, dan kan je toch gewoon een, een lijn op de muur maken. En, een, en dan kan je ook niet verdwalen. Ja, op een gegeven moment denk je, hey, volgens mij ben ik er geweest. Op een gegeven moment heb je vijf nieuwe lijn op, <laughs> ja. onder elkaar. Entje. zo misschien moet ik eens een andere afslag nemen. Maar oh. ja goed, echt Parijse jongeren die uh, aan de wijn gaan, die hoef je natuurlijk alleen maar in een wc te zetten. Dan raken ze de, de sporen al helemaal op bij Dat gaat het ook vrij snel huh. al. Uh, maar goed, toch goed dat ze weer terecht zijn. Je weet het nooit. Is er echt zo'n groot gangenstelsel in Parijs? Wel, Waarschijnlijk hè? wel, maar ja, zeker. Ik ben altijd nieuwsgierig naar zoiets. Uh, Gebruikt bij de bestieën. Oké, okay. Alex Claire. Meest slepende muziek op de zaterdagmorgen naar deze plaat. Dat berichtgeving uit de omgeving. Too close. Ja, wat is dit een geweldige plaat. Gewoon die drama in zijn stem. Oh, ik vind het echt, ik, dat is echt fantastisch. Voor oh, alle zingen stoort oh, oh. me erg. Oh, dat mens. Ik ga er nog eens aan doen. Ik kan niet begrijpen. Okay. Nee, ik kan ja, dan, ik je kan gewoon. niet altijd wel eens begrijpen in het leven. Sommige dingen ontgaan je gewoon nee, helemaal gewoon het is, uh, is half negen. Precies! Dames en heren. Oh, ik vind Deze ook leuk hoor. Nou, God is een dj. DJ. Dat is ook een T-shirt wel leuk. Ja, misschien vreemd. Ik ook wat voor jou. Ja, nee, we zitten even te kijken op de internetsite van. Hoe heet je Brit? <laughs> Britt? Brit Dekker. Ze heeft eigen merchandise. En er stond, ja, nee, we moeten er nog niet verklappen alles. Nee. Maar dan zag je gewoon eentje met een neushoorn erop. Gewoon alleen een. Uh, yeah. uh, helemaal zwart, een En dan staat er in met wit horny ik Is, vind het toch wel leuk. Ik vond het wel leuk. Uh, een t-shirt met oude fiets. omdat ja. ik zelf nog wel eens fietsen verkoop. En ik ben zelf natuurlijk ontzettend oud. Uh, ja, en op een oude fiets moet je het leren. Is dat een leuke combinatie. Nou, Zandvoortse berichten. Want da daar zijn we natuurlijk oh, uh, momenteel. De ja. wat vliegt er Uit tijdje. Zandvoort. Ja. Ja. Nieuws. Ja, Uit ik heb heel hele leuke berichten allemaal, hoor gespaard. Ik zal even uh, wat geven. Uh, nou, het grootste en schokkende nieuws is natuurlijk, jawel, vorige week woensdag ontsieren een gigantisch commercieel spandoek, de noordgever van de Zandvoortse watertoren. Ik heb nog niet even gekeken, ik niet, ben niet even doorgeremd te kijken, nee, waar hangt hij er nog? aan? dat had ik ook in mijn hoofd aan? dat ga ik even kijken. Ja, want dat was natuurlijk nu alweer een week geleden dat hij daar op... Ja, maar op, als je op, dan straks hier weer weg. naar boven rijdt, dan, hè, dan, dan, dan, moet, je dan moet je even een blik naar links werpen. Ja, dat is dat giga een gigantisch spandoek. Ze hebben gaten in de muur geboren. Schande. Schandelijk. Het is natuurlijk uh, ja, het is niet het gemeentegebouw uh, meer. Het is natuurlijk van een commerciële instelling. Dus die mag eigenlijk een beetje doen wat wilde wil ermee. En heel veel mensen hebben brieven gestuurd. En uh, uh, allemaal via de Zandvoortse krant hebben ze uh, berichten laten horen van dit kan gewoon niet. Nee. En nu heeft uh, Tatus al laten weten van het moet, het moet eraf. Ja, en uh, moest binnen zeven dagen moest het verwijderd worden. Anders kwamen we er Nou ja, goed. Ja, het is, ja. het is, het is, het is ja, een blikvanger, dus dat moet gewoon wel een beetje in de originele staat blijven, vind ja, ik zelf. Ja, er staat ook dat de gemeente Zandvoort een verzoek heeft neergelegd bij de beheerders van de watertoren. Ja. En het verantwoordelijke reclamebedrijf om het illegaal aangebracht ook uiterlijk vrijdag 29 juli te verwijderen. Oké. Okay. Maar is hij nu ook echt weg? Dat is de grote vraag. Bel ons even als je dat weet. Ja. 5730393. Ik heb zelf zelfs slechte been om daar even die kant op te lopen. is dus met even net even te Ja, gek ja jongen, als het waait, jongen, je waait om daar. Ja, zeker in mijn geval. De politie <laughs> heeft uh, het <laughs> afgelopen weekend een 57-jarige zandvoertuig aangehouden in Parijs uh, straat nadat hij uh, een eenzijdig aanrijding uh, had veroorzaakt. Dat was om 1 uur s'nachts. De Dus bleek ja onder invloed te zijn van alcohol. Ah, nee. Ja, oh. hij bleek geen letsel te hebben overgehouden, alleen een deuk in zijn auto en een klein paaltje maar verder ook niet. Hij ah. heeft, uh, hij heeft uh, ja, maar hij moest wel een boete betalen natuurlijk. Maar... En een deuk in zijn ego. Dat ook ja. Ook nog. De bewoners van Bentveld doen er sinds januari alles aan om te voorkomen dat er een fietspad door een wijk komt. De gemeente en provincie geven nog altijd geen duidelijkheid over de definitieve route. Jos Hesp en Hans Verduin wonen aan de Duinrooslaan en de Bramlaan, En als het aan de provincie ligt, komt er voor hun voordeur een recreatief fietspad van en naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen. En nou ja, zij zijn bang dat de buurt een stuk drukker gaat worden als er wielrenners en mountainbikers onze straat crossen. Ik denk ze maken geen eens Wij Maak je nou dat niet zo druk gelijk? Maar ja, je kan het hele verhaal nog lezen in het Halems Dagblad van woensdag. En die altijd, heb ik niet. Het zijn altijd wel van die stoere mannen. Helemaal in, in nu ook weet van lekkere je van die helm oh. oh, Van die hele grote lekkere billen erop. Helemaal alles strak mm. in het pak gewoon. En dan gaan ze met zo'n hele groep mannen gaan ze erop uit. Ik heb het geprobeerd. Ik pas daar niet tussen. Het lukt mij niet. Nou, je bent wel net zo strak als die fietsers. Ja, maar de gemiddelde, ja, ja Nou ja, het is wel waar, ze zijn vaak iets gespierder Maar over weet even. je, de rij je gewoon wat langzaam en dan rij je in je eentje En dan lijkt net of je op kop gaat Oh ja, of je <laughs> rijdt erachteraan Of op staart. Dat kan ook zijn, dat je natuurlijk achteraan rijdt Dat is ook nog wel een idee Maar ik denk ook wel, als zo'n uh, lekkere vent dan uh, daar rijdt in zo'n pak alleen ja. Dat ze misschien dan eens uh, zeggen van jongens, van nou, hou me vast, ik ga erachteraan Wow, ja, nog wow. even wow. een laatste bericht Zondag 31 juli, dat is Ja, ah. Jawel, wordt er weer een koffermarktmarkt gehouden In Bennebroek uh, op het evenemententerrein uh, Midden-Dorp aan de Bennebroekenlaan... ...staan weer tientallen uitgeladen kofferbakken met diverse gebruikte artikelen. Een langspeelplaat. Een, uh, een schemerlamp. Een stoel. Nou, en ga zo nog maar verder. Als je er nog wil staan... Dan... Het kunstgebit wat... van oma. Oh, dat is heel leuk, ja. Uh, er staan nog wat standplaten uh, vrij. Die kosten 15 euro... En uh, als je er licht bij wil hebben, dan is het 20 euro. Had ja, en als je idee, dan ook mee meeneemt, dan, verdien je, dan ga je die gewoon verkopen ook uit je kofferbak. Ja, wel ja. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Vol, volgende uur hebben wij meer nieuws. Maar eerst even de nieuwe single. Namens nou, hier, dat kan je verwachten Alleen maar nieuwe muziek op zo'n lokaal Radisson. Van wie? Hè? Van wie? Hè? Van wie hè? Blondie! Ah! Ja, de nieuwe single van Blondie die heet Mother Dat is ze ja. Ik ook bijna niet meer, hè? Mother van Blondie. Blondie? Wie is dat dan Blondie? Nou, ja, dat is een uh, zangeres uit de jaren zeventig. Zwarende drugs en droog. Heet uh, uh, ze nou uh, nog topen. blond of heet ze nou Grey? Grey? Dat <laughs> zou maar kunnen, ja. Ik heb de hoes nog niet bekeken en ik weet niet of ik daar echt aan toe ben ik heb er volgens mij vijf of zes jaar geleden gezien bij uh, National Geographic volgens mij. En daar ging ze een documentaire maken over de popmuziek. Dat deed ze nou op een hele correcte manier. Okay. Niet op een op echt een rock'n'roll manier, maar gewoon echt een, een oma die praat over, uh, over muziek. Ja, maar ja, hoe rock'n'roll ben jij nu na zoveel jaar, toch? Uh, ik ben nog steeds puur rock'n'roll. Pure zang. Rock <laughs> ja. Ik probeer het in ieder geval. Maar we hadden het nog over uh, geld, hè? Yeah. Hadden we hadden het niet over geld. Ja, yeah, nou, we ja. kunnen elk moment over geld gaan praten als jij dat wil. Ketching! Ketching! De Amerikaanse familie wint drie keer de loterij. Dit is echt niet te geloven. Oh. Uit de Amerikaanse stad Charlotte. Ik wist helemaal niet dat er een stad Charlotte heette. Wat vinden we geweldig? Maar die hebben dus. Uh, uh, de dochter, die had dus. Uh, 100.000 dollar gewonnen met een kraslot. En in 2007 won haar moeder al eens 161.000 dollar. In een andere loterij. Hoeveel allemaal? Ja, en de, maar de echte klapper van de week. Dat was, die maakte moeder in 1991, dat is wel heel lang geleden. Ze won toen omgerekend meer dan 10 miljoen in de loterij van New York. En die Kimberly die reageerde best verbaasd op de prijs. En tot nu toe dacht ze dat alleen haar moeder geluk had in de loterij. En ze liet dus weten dat ze haar studieschuld gaat afbetalen. En ook koopt ze een nieuwe auto. Ik denk nou dat is wel, wel hartstikke leuk. Maar ja we hadden het met, uh, van ja jij zegt ja, ze hebben ook wel gelu geluk. Ja maar als je geen lot koopt dan heb je ook nooit geluk in de loterij. Jij was aan het uitrekenen hoeveel je per maand kwijt bent. Ja, ja en, en dan begin je veel. mij heel hard uit te lachen. Ja daar leef ik op gewoon om dat geld. Ja iets van 79 euro ofzo. Maar ja, ik laat, ik laat de economie wel draaien hiermee natuurlijk. En... 79, 79 nou, euro? Ja, zoiets geloof ik. Ja, ik had het even opgeschreven. Maar ik zit, ik zit echt in alle loterijen of wat Maar ik moet zeggen, de, de, degene die mij het meest heeft opgeleverd tot nu toe... Is volgens mij of die bankgirolooterij of die vriendenloot. Een van die twee. Want dan krijg ik echt vette prijzen van. Vette prijzen, ja, ik dames heb en laatst, Ik heb een handcreme gewonnen... Maar het, het was echt een tubertje van 30 milliliter. We hebben het over. Maar die, die is normaal 28 euro. En Wat mij dan, betreft, mozee. Mozee, precies. Nee, maar ook dat je dan mocht komen bij, uh, bij de blokker. En dan had je een bon. En dan mocht, kreeg ik uh, de kolonisten van Catan. Uh, de kolonisten van Catan of zo. Ja. Een spel, 20 euro. En uh, Ik heb bonnen gekregen om naar Jozef te gaan. De musical en dat soort dingen. Ik, ik, heb, ik ja. heb een broodroze gekocht, gekregen. De echte Jaap. Die worden gewoon allemaal. allemaal dus ik krijg prijzen in Natura. Ongelooflijk. Wacht, ik stap even opzij. Ja. Goedenavond, wereldnieuws uit Zandvoort. De landen heeft, heeft heel veel weer prijs, weer een prijs weggehaald. Weer een prijs gewoon. Nou, ja, of uh, ja. ijs van de postcode loterij. Mm heb -hmm. ik ook al... Uh, ja, ach, ja nou, ijs maar. is heerlijk. Ja, mm. Maar uh, ik heb daar maar één lot van. Hè. Mijn buren hadden er drie. Ja? Dus ja, die kregen drie van die bakken. Ja, dus die hoor je echt de hele avond ah. door. Ah. Wat een heerlijk Ja, die dat chocolade met uh, chunks. en zo. Oh, oh, oh. oh heerlijk. Ah. Maar ja, die broodrooster, ja, die staat nog steeds ingepakt. Dat is een broodrooster. Of nee, een, een tostieijzer. En dan kan je in één klap kan je dus met vier boterhammen, dus t, uh, ja, t, twee tosti's maken. Wat in één klap? Ja, twee tosties. Ja, u tienmaal is nu uit. Maar uh, vier tosties. Maar ja. Ik heb zo van, ja, ik ga niet als ik een uh, tostie ga maken, gelijk zo'n heel ding uh, doen. Nee. Dus ik zit eigenlijk nog uh, te kijken of ik er nog een grote gezin weet. En dingen van, uh, of iets van een naschoolse opvang of zo. Dat ik ze daar een keertje heen doe of zo. Ja, als je zelf veel tosties eet, dan moet je toch vaak... Uh... Ja, precies. Je is er zo vet van. Ja, je moet vaak ook overgeven. Maar ja, nu het zegt, van lekkere tostie met... Uh, Kaas, tomat, nee, nee, ui. Nee, nee, nee. Niet niet niet doen. Je praat kaas, jezelf kaas, tomaat, weer... Kaas, ui. Is toch nou, wel lekker? Ik ga het gewoon naast... Laat het van je afgeleiden. Al het eten. Mm. Bicycle Club Hoe heet die? Nog zo gezegd, geen bonnetje. Bicycle Club En dat heet de Shuffle De nieuwe Single Kan hij uit, dames en heren Ja, hij is wat? uit Gelukkig allemaal weer <laughs> Eindelijk is hij uit Oh, de vrouw moet altijd zo lachen om mij Gisteren ook Ik was op een feestje namelijk En uh, uh, onze buurvrouw gaf een feestje En uh, die zit ook in zo'n volleybalteam En uh, de, de buurvrouw is wat jonger dan wij zijn. Ja. En die heeft dan echt een, een, een jeugdig team om zich heen. Die, is vaak, die zijn vaak ook nog weer vijf of zes jaar jonger. Dus ik zat echt tussen de meiden van rond de dertig, zeg maar, bij elkaar. Maar van de giggeltjes. Oh, oh heerlijk. En dan <laughs> te vertellen over mijn werk met verstandig geniecapta, dat scoort altijd zo goed! Oh, oh. En van de radio ook is wel dankbaar werk, hè? Ja, lekker oh. als je elke dag wordt ondergekwijld. Heerlijk! Ja. Nou, dat is niet waar. Sorry, niet zo degenereren doen over verstandelijk gehandicapten. Wat een onzin zegt, dat gezeur over. Maar het is ook altijd een beetje een doodroom te, door te zeggen van... Het is wel dankbaar bij WWK. Moet ik soms wel een beetje van... Uh, waar is dat bericht naar overgeven? Ah, ik niet nee, naartoe. maar je kan ook gewoon zeggen van... Uh, oh, mag, wil je mij ook een keertje voeren? Lijkt me wel leuk. Ik moet zeggen, ik, ik heb al eerder verteld ook over een meisje dat ik uh, elke dag, uh, waar ik mee aan het eten ben, die ligt in de ja, doelsel nou Dat Vertel je nou weer? Nou weten we het wel. Ja, ja maar nou ja, Het wordt saai. Maar goed, ja. wat ik wil zeggen, je, ligt dan, je zit daar haar eten te geven en je denk je, eigenlijk moet ik het zelf ook een keer ervaren, dat ik achterover in zijn stoel ga liggen en dat een collega mij gaat voeren om echt helemaal in te leven hoe het nou is, weet je wel. Ja. Je kan niet praten, je kan niks. En zo'n zo vrouw zit alleen voeren bij jou naar binnen te proppen. Die zit je nog altijd te pesten omdat die wil dat je lacht. Houd toch op? Ja. Dan zit ja, er dus een idiootje tegen je aan te praten... en die denkt, nou, wat is hier weer leuk? Nou, laat ik maar lachen. Hè? Ja, je hebt geen idee hoe allemaal, wat er allemaal speelt in zo'n hoofd. Maar goed, daarvan binnenkort ook de spraakcomputer die aangestuurd wordt door de ogen. Ja, de techniek oh, dat is, is wel makkelijk, ja. Dat maar is heel jaren. bizar, want dan uh, kijkt ze dus met haar ogen gewoon alleen maar naar een icoontje op het scherm. En als ze langer dan een seconde naar het icoontje kijkt, wordt die geactiveerd. En okay. daardoor kan ze dan een heel, heel computer uh, kan ze besturen. Alleen ja, zijn computer kost 20.000 euro. Dus dan moet de verzekering nog even naar kijken. Is dat wel echt nodig? Want, want ze heeft ze al 34, ook 34 jaar zo geleefd. Ja, precies. Waarom moet je daar Veranderingen brengen. Dat ja, gaat toch goed zo. Maar ze kan dus, uh, uh, dus niet, ook niet typen en dat soort dingen, ook niet met haar mond, uh, met, met een stokje aan haar mond nee. uh, letters nee. aanwijzen. Nee, ze, kan, uh, ze lacht en dan weet je dat, wat, dat ze ja bedoelt. En, uh, en als ze kan... huilt, betekent nee. Nee, precies. En uiteindelijk kijkt ze heel snel naar links naar boven. Dat betekent ook ja. En ze kan naar haar l... aan de linkerhand kan ze haar middelvinger... Kan ze... Nou, ze steekt dus de middelvinger op. De middelvinger kan ze activeren. Dus kijk uit, want als het er niet mee eens is... Nee, oh, dat is niet waar. Nou, Zo'n type is het niet. <lacht> dan gaat hij omhoog. Dan gaat hij omhoog. Nou, het dus is tien is... minuten voor nee. <lacht> yeah. Valt er nog wat te lachen? <lacht> ja, ja, nou ja, over uh, computer kijken, televisie kijken in, uh, vanaf 2020. 2013, Oh, ze hebben nog een jaar. Yeah. Mogen de taxichauffeurs in Taiwan niet meer televisie kijken in hun taxi. Dus noods worden de beeldschermen verwijderd als men zich niet aan het verbod houdt. Maar ik denk al van, je moet gewoon sowieso zorgen dat ze er niet in zitten. Het verbod moet het aantal ongevallen in het verkeer verminderen. En vooral buitenlandse toeristen staan soms doodangst uit... ...als taxichauffeurs tijdens het rijden naar een beeldscherm staan... Of niet hands-free aan het bellen zijn. Ongelofelijk. Het idee dat je dan inderdaad uh, met dat verkeer al het getoeter en uh, overal in, invoegen en zo. En dat je dan tussen zo'n man uh, zit te kijken: van, Oh, JR gaat bijna. Oh, hij wordt neergeschoten. Oh, wat gebeurt er? Wat JR? Ik, oh, ja, ik noem maar wat. Ja, want in Ze dat... Lopen daarachter toch? Ik was lopen daarachter <laughs> in een serie zoiets. En dan zit je daar te kijken. Je denkt: van, Oh, ik wil, ik wil het eigenlijk al vertellen hoe het afloopt. Ja. Maar ik doe het niet Dat moet je eigenlijk wel doen Want dan is het gauw, kan die televisie ook gewoon uit Ja precies, dan zijn we klaar ermee Het is echt dat je af en toe kijkt Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Die lopen daar echt zo ver achter Nou het is uh, weer uh, campzone in het Brabantse Oierschot. Ga eens buiten spelen Staat boven het bericht En dan zie je echt zo'n tent Helemaal volgestouwd met elektronica Ze hebben daar echt alle computers naartoe gesleept Ze hebben daar waanzinnige supersnelle internetverbindingen gemaakt Ze kunnen daar echt, echt 24 uur per dag kunnen ze daar gamen die nerds die elkaar niks hebben te vertellen, die zitten er naast elkaar. Ze zitten dus urenlang te spelen en ze gaan ook het recordpoging gaan ze verbeteren. En dat is meer dan 36 uur achter elkaar een spel spelen. Oké, okay, belangrijke ja. zaken, dames en ja, heren. Ja, als je toch niks anders te doen hebt. Nou, ik heb ook wel een heel apart bericht. Er is een Amerikaanse. Heb je ooit gehoord van die rapper Soldier Boy? Soulja Boy, nee. nee. Nou, dat heet dus, uh, die schrijft ook Soul met O-U-L. Soulja yeah, Boy. Yeah. Maar die uh, is daar gewoon gigantisch. En die had toen ook mijn uh, 18th Birthday en dat soort dingen. Nou, enorme feesten. Maar hij heeft zichzelf dus deze week voor zijn 21ste verjaardag echt een mega duur cadeau gegeven. Hij heeft zichzelf getrakteerd op een privéjet. Zo'n vliegtuig van 55 miljoen dollar. <laughs> Ja, het is een Gulfstream G5. Die kost normaal maar 35 miljoen. Maar wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft hem opgepimpt. Yeah. Hij heeft dus voor 20 miljoen dollar heeft hij dus een luxe badkamer erin ja. laten maken. 12... Italiaanse leren stoelen, meerdere tv-schermen en maar liefst vier verschillende bars in het vliegtuig. En nog ziet het er vaak niet uit. Nou, en ook wil hij dus uh, nog het toestel nog laten schilderen, want hij wil zijn persoonlijke logo op het vliegtuig geschilderd zien. Yeah. En uh, ja, ja, vrijdag vieren onder meer Bow wow en Sean Kingston het feest, een nachtclub in Miami. Kostte voor het partijtje drie ton, nou ja, dat is uh, niks in verhouding tot het vliegtuig. Maar hij heeft dus ook nog nooit, dat vind ik dan ook zo, van hoe kan je nou zo rijk zijn als je nog nooit een hit hebt gescoord in ja. Nederland? De nee, video van het nummer Crank Death, dat was lange tijd een van de best bekeken filmpjes op YouTube. Crank Death met een C, maar nee. dat zegt mij helemaal niks. Maar dan denk ik van, het is toch ongelooflijk, het is zo'n jochie, hè? Hij wordt 21, Tja. dat je zoveel Ontzettend geld hebt. Ontzettend. Zou, uh, zou die ook uh, op zijn 27e... Uh, Weg zijn. 27. Als je nog zes jaar inderdaad op deze manier gaat leven, dan, dan moet hij toch wel op een gegeven moment stijf staan van de koken en dat soort dingen. Oh, je, bedoel, oh, je verwijst nou, naar meer, euh, ja. Amy Winehouse natuurlijk. En de rest hè. Ja, en, ja, dat, en er is rest. een hele groep die momenteel, uh, die ze pas leden hebben bij. Uh, de club van 27. Uh, club van 27. Jeff Buckley zat erbij. En James Dean natuurlijk. Sommigen denken dat Mel Munro. Nee, die was echt al bijna 40, dames en heren. Oh, die, die hoort was, er niet bij. Die hoort er echt niet bij. Okay. Nee, Kurt Cobain natuurlijk. En, uh, nou, Ga nog maar zo'n tijdje door. Uh, toepak lijf op de radio. Ik ja. door even tafel, zet ik eraan. En okay, een gitaarversterker aan. Oké, daar trom, komt hij ons. Ladies and, gentlemen. Ladies and gentlemen, we got em! Het gaat echt wel diep naar binnen. Ja, hou je vast hierop. Tot 10 uur toebak leeft op de radio. Oh, hij oh, is er al. Hij is er weer. We Wacht, ik er bijna weer. She yes, we feels a little complicated in the eye of the storm. She looks a red hot revelation. Off the tip of a tongue It does a dozen somersaults And leaves you supercharged It Makes me wanna blow the candles out Just to see Het wordt allemaal wat softer, maar het is nog niet onaardig. De Arctic Manke is, dames en heren. En Hellcats, La la la la la. La la la Ja, ik krijg er nou niet echt een. Uh, een oergevoel bij. Maar het kan misschien allemaal nog komen, dames en heren. Ik ben er 100% van overtuigd. Ja, dat is mooi met Rutten. Die echt, wat hij zegt, maakt je altijd waar. Die zijn 100% van overtuigd dat het geld van Griekenland terugkrijgen. Zo is dat. Zeker. Ik, de olifant in Oudehouten Dierenpark hebben er sinds kort een huisgenootje bij. Ja? Fanta, dat is een poesje. Die woont bijna in de stal. In de hoop dat het beest een einde gaat maken aan de muizenplaag die het olifantenverblijf teistert. De muizen zijn echt een probleem in de renesse dierentuin omdat ze via hun uitwerpselen en urine ziektes kunnen overbrengen op de hey, olifant. Kom ja, ja Zie je inderdaad gelijk zo'n muisje van Wat? Ja. <laughs> ja. Olifant en een muis lopen over een brug Zegt die muis tegen de olifant Wat stampen we hè? Dat stampen we lekker hè? Oh, ja, wat een mopjes weer Oh, dames en heren, wat een mop allemaal Ja, maar ook toch van een muisje en een olifant Ja, muisje en een olifant maar Nee, die zwembroek is voor mij, zegt die muis <laughs> wat We zijn zo weer terug met deel 2 Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5